De ROC's waren sinds 1998 verplicht inburgeringsles aan te bieden, maar dat veranderde door de wetswijziging in 2007. Het wegblijven van veel cursisten leidde bijvoorbeeld bij het ROC Amsterdam tot minder inkomsten, dure ontslagregelingen en overtollige gebouwen. Op de tweede dag van het debat over de regeringsverklaring beantwoordt premier Rutte vandaag de Kamer. Gisteren kwamen VVD en PVDA vooral onder vuur te liggen vanwege de rommelige start van het kabinet.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 De hoogste prijs die ooit is uitgekeerd in Europa is van dezelfde loterij... in viel afgelopen zomer toen werd er 190 miljoen uitgekeerd. Het weer, ochtends grijs en lokaal mist. In de middag op steeds meer plaatsen zon en een graad of 9. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. stole our hearts To three,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 Jou niet zo bijzonder, bijzonder, maar mezelf des te leuker. En interessant naast jou, ik ben jou grootste, ver? Want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, hipste, stoerste, liefste, de beste, slimste. En de aller allerleukste die ik ken. En ik ken veel mensen, heel veel mensen. Leuke mensen, mooie mensen, slanke mensen, slimme mensen, fijne mensen. Ik blijf de leukste, allerleukste en bedankt. Ik ben de leukste. Ik ben de leukste. Baby, I need a hand to hold tonight. One right star to remind. How dear is this life, baby? I've never known anyone like you. There's something very special Stadt. Und über uns ziehen lila Wolken in die Nacht, Hier bleiben wir bleiben, bis die Wolken wieder lila sind, ihr bleiben, wir, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind, ihr bleiben wir, bis die Wolken wieder lila sind. Guck da oben, steht ein neuer Stern, yeah. kannst du den sehen bei unserem Feuerwerk? Oh. Wir reißen uns von allen Fäden ab, yeah. lass dich schlafen, komm wir heben ab.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 Feeling You know I said it too I can feel that love Can you feel it too? I could feel it I can feel it all